5 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. Ja, het laatste uur van aftellen is ingegaan, want we gaan ons voorbereiden op de wedstrijd Nederland-Denemarken. En hoe doen we dat? We gaan ook langs bij het stadion in Garkoven, en We peilen de supporterscoorts in Nederland. Maar eerst nu natuurlijk de hoofdpunten en het nieuws met Jeroen Tjepkema. De partij van Hero Brinkman en Trots op Nederland gaan fuseren. Brinkman wordt lijsttrekker van de nieuwe rechtse partij. De partijcongres van Trots op Nederland heeft een overgrote meerderheid ingestemd met de fusie. De namen van beide partijen verdwijnen, zegt Brinkman. Gaan we gaan Helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe partij... waarbij de bestaande structuren netjes heel erg uh, democratisch in elkaar over laten vloeien... en gezamenlijk die nieuwe partij uh, gigantische slagkracht geeft om die verkiezingen te winnen. Oprichter Rita Verdonk van Trots op Nederland zal niet terugkeren in de landelijke politiek, zegt Brinkman. Rusland maakt zich in toenemende mate zorgen over het conflict in Syrië... maar blijft tegenstander van militair ingrijpen. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zegt dat de situatie in Syrië... steeds alarmerender wordt en dat hij de indruk heeft... dat het land op de rand van een burgeroorlog staat. Maar hij zegt ook dat een militaire interventie... de situatie alleen maar erger zal maken. Rusland en China blokkeerden in de vn veiligheidsraad al verschillende resoluties, waaronder een die opriep... tot het aftreden van de Syrische president Assad... Rusland ziet meer in een internationale conferentie over Syrië. Maar daar zijn de Amerikanen tegen, omdat ook Iran zou meedoen aan zo'n conferentie. De Oranje-supporters in Garkov zijn aangekomen bij het Metalys-stadion, waar Nederland over een uur tegen Denemarken speelt. Aan het begin van de wandeltocht werd het Wilhelms gespeeld en daarna werd er ruim 5 kilometer lange wandeltocht ingezet. De Oranje-fans verbleven daarvoor op het Vrijheidsplein van Garkov en daar waren ook tientallen Oekraïnse demonstranten die protesteren tegen de slechte economische situatie. Ze zijn kwaad omdat de regering geld uitgeeft aan het EK... terwijl veel fabrieksarbeiders volgens de betogers... al meer dan twee jaar geen loon hebben gekregen. Een nepoverval bij een pompstation in Ettenleur heeft tot veel commotie geleid. Een klant zag een man met een helm met getrokken pistool het tankstation binnengaan... en belde de politie. De overvaller bleek de bedrijfsleider te zijn... die een oefening had georganiseerd voor zijn personeel. Het beveiligingsbedrijf van de pomp was op de hoogte van de oefening... net als het personeel, maar er was geen rekening mee gehouden... dat de overval er voor klanten echt uitzag. Maria Sharapova heeft Roland Garros op haar naam geschreven. De als tweede geplaatste Russin was in de finale Sara Errani uit Italië de baas. Sharapova won met 6-3 en 6-2. Sharapova heeft nu alle Grand Slam-titels één keer veroverd. Wimbledon in 2004, US Open in 2006, Australian Open in 2008... en nu dus ook Roland Garros. Het weer... Vanavond in het oosten kans op een bui, morgen zon, maar ook stapelwolken. In de middag kans op wat regen, vooral in het zuiden. En het wordt ongeveer 19 graden. ABB Verkeersinformatie. Een paar files. Bij Amsterdam staat het vast op de A1 en de A9. Op de A1 naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En op de A9, Alkmaar Amstelveen, is een boom op de rijbaan terechtgekomen bij Amstelveen. Het is goed voor 5 kilometer file. De rechte rijstok is daar nog wel een uurtje dicht. Op de A15 goor hem naar Nijmegen bij Tiel 2 kilometer. Vanwege de afsluiting daar dit weekend. En er wordt ook gewerkt bij Rotterdam op de A16. Vanuit Breda staat het daarom vast bij de Van Brienoorbrug 3 kilometer. Zometeen verder met de...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het grote aftellen is begonnen. Het laatste uur richting de wedstrijd Nederland-Denemarken. We zijn overal natuurlijk. We peilen de stemming in Nederland. We peilen de stemming in de kroeg op straat. En overal zijn we. Maar we zijn natuurlijk ook vooral in garko. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Tom van der Weg en Tim Overdiek. Met dan nog maar 55 minuten voordat die wedstrijd gaat beginnen. Uh, Bas Tiggeler gaat die samen met Jack van Gelder verslaan. Bas in het stadion. Uh, we hebben al gemeld dat Vlaar en Willems in de basis staan. Jij hebt de rest van de opstelling. Hoe is die? Ja, nou, die was niet zo moeilijk. Die had mijn buurvrouw <laughs> nog wel kunnen geven, denk ik. Ze <laughs> had je ook even kunnen bellen. Uh, <laughs> uh, nee, ja, zoals we hem verwachten voor het overige Stekelburg in het doel... En dan de achterhoede vanaf rechts van de wiel. Heitinga, Vlaar dus op de positie van Matthijssen en Willems. Laten we zeggen op de positie van Pieters. Twee controleurs ervoor, de heren Van Bommel en Nigel de Jong. Het welbekende rijtje van drie daarvoor. Met vanaf de rechterkant Robben in het midden, Snijder en vanaf links Affelay. En de diepe spits, zoals dat zo mooi heet, is Van Persie. Daar zit er dus geen verrassing in. Dat betekent dat we een vrij luxe, dure, zware bank hebben. Want daar zitten toch kanonnen als kuit van de Vaart, Huntelaar... Kom daar maar eens om. Het gaat natuurlijk om de volledigheid, Bas. Om het toch even uh, op een rijtje te hebben gehad. Wat zijn je gedachten bij deze opstelling? Uh, nou ja, ik vind het in, in zekere zin logisch... omdat Van Marwijk daarmee wel vasthoudt aan waar hij het meest mee getraind heeft... in de afgelopen periode. Namelijk Willems als linksback En toen Vlaar beviel in de wedstrijd tegen Noord-Ierland... en die helft in de wedstrijd tegen Slowakije heeft hij dat ook laten staan. Dus dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd had ik toch niet verwacht dat hij... Het risico zou nemen door nu zeg maar, de hele linkerkant van de verdediging. Um, om daar nou ja, groentjes neer te zetten mag je in het geval van Vlaar niet helemaal zeggen. Maar in het geval van Willems doe ik wel. Maar als Matthijs er staat, dacht ik, dan um, kun je nog zeggen... Oké okay, Willems, dan wordt er een oogje in het zeil gehouden. Dat kan je nu niet, want Vlaar heeft genoeg aan zichzelf. En dus zal Willems ook vooral op zichzelf moeten passen. En uh, laten we zo zeggen, er staat geen grote broer naast hem die hem af en toe... Even bestraffe toesprekers dat, dat nodig is. Ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik hoop dat dat goed gaat. Uh, Bas, is er al iets bekend over de Denen, zeg maar? Of denk je dat die ook een beetje gewacht hebben tot ze definitief wisten wat de opstelling van Nederland was? Ja, dat laatste zou me niet verbazen, Tom. Ik heb daar uh, net ook naar zitten kijken. We hebben hier op de perstribune waar wij zitten nog niets gezien. Uh, via het, het, het zeg maar internet-UEFA-kanaal waar dat allemaal op verschijnt, daar staat ook nog niets. Er is heel druk gedaan over Nicky Ziemling... speler van Club Brugge, oud-speler van NEC... die gisteren op de training, er was een besloten training overigens... ineens geblesseerd van het veld moest op een brancard... met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd... en niemand wilde eigenlijk zeggen wat er aan de hand was. Vandaag weer bekend dat hij een probleem had met zijn teen. Die was niet gebroken, maar gekneusd. Ik weet niet of je dan met een brancard het veld af moet... maar blijkbaar was dat toch nodig. En zo even bereikt ons het bericht dat hij misschien toch gewoon weer kan spelen... en dat het allemaal wel meevalt... Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je nog bijna het idee dat de Denen een spelletje spelen... in de hoop dat ze daarmee oranje een beetje uit de concentratie halen. Oké, okay, nou, uh, blijf op je post. Dat ga je ook doen. En uh, we komen nog veelvuldig terug in aanloop naar die wedstrijd natuurlijk Nederland-Denemarken. Hier in de studio hebben we ook analist uh, Fons Groenendijk. Welkom. Dankjewel. We gaan zo met je verder. We willen eerst even de uitslag in Zwitserland. De ronde van Zwitserland. Daar was vandaag de openingsdag, uh, de tijdrit Joris van den Berg. Hoe is afgelopen? Nou, het is nog niet afgelopen. Er moeten er nog een paar finishes. Dat had wel, wel gebeurd voor zes uur dan. Ah, dat gaat net lukken hoor. En je conclusie was wel terecht dat waarschijnlijk de winnaar nu vaststaat. Hoewel, Albacini komt er nog aan. Sagan komt er nog aan. En de laatste man die van start is gegaan drie minuten geleden. Leipheimer. Maar... Twee minuten geleden kwam Fabian Cancellara over de streep. Hij moest vol in de remmen tijdens de afdaling van zijn tijdrit. Waarvoor? Het is ongelooflijk voor Zwitserse vlaggen. De vlaggen van zijn land, van zijn supporters. Maar ze hielden even geen rekening die goedwillende mensen daar langs de weg. Met de snelheid van de ontketende Cancelara. Hij had onderweg op het heuveltje een achterstand van negen tellen op leider Moreno Moser. Maar aan de finish is hij drie seconden sneller. Het is en blijft een fenomeen Cancelara. En hij gaat deze tijd Denk ik winnen. Want Albassini, die onderweg ook snel was, zijn landgenoot, gaat er niet afkomen. Die gaat nu over de streep. Albassini klokt een prima tijd, 10 minuten precies, maar is wel 13 seconden langzamer dan Albassini. Eigenlijk, uh, eigenlijk kunnen alleen Sagan en Leipheimer nog aan de tijd komen van de Zwitser. En wij gaan ons richten op het uh, voetbal. Vond het goed, ik, je werd net al welkom geheten. Uh, uh, je gaat ons versterken vanmiddag. We hadden net hier uh, Tom Boot en uh, Leo Driessen. Die waren beide eigenlijk wat somber pessimistisch gestemd uh, op realiteit gebaseerd. Vonden zij beide gewoon richting hoe dat Nels Elfse kast. Sluit jij je daarbij aan? Vind je dat een, een logisch verhaal? Of denk je, nou, er komen hele andere krachten los nu? Ja, ik vond ze ook uh, beide pessimistisch. Ik heb het ook gehoord uh, op weg hier naartoe. Uh, van, vanavond verwacht ik toch uh, wel een overwinning van het Nederlandse elftal. Gewoon op basis van meer kwaliteit. Uh, maar het pessimisme kan ik gedeeltelijk wel begrijpen. Er zijn veel onzekerheden. He, er zijn een, heel, een hoop spelers die, die, die dit jaar weinig hebben gespeeld. Veel blessures hebben gehad. En met name achterin ja, is natuurlijk uh, toch de situatie zo dat er veel wisselingen zijn. Daar nog even op doorfilosofeert Bas Ticheler Zijn net, een geluid wat je eerder hoorde. Men vroeg zich af, hè, de onervaren Willems, drie Interlands geloof ik, de, de, de Vlaar zeven. Dus er zeg maar tien Interlands in dat linkerblok. Is dat niet wat erg weinig? Vind jij dat een reden of zeg je ook dat zijn gewoon twee mensen die aan het komen zijn? Zet nou gewoon neer jongens. Ja, maar dat biedt, wel, dat biedt weinig houvast. He, dat, de, die verdediging is absoluut niet ingespeeld. He, daarbij is ook Van der Wiel uh, natuurlijk een hele tijd eruit geweest. En ja, is Heitinga in feite de enige die er echt staat. En ik vind ook dat Maarten Stekelenburg een, een moeilijk seizoen heeft gehad. Dus al met al is die verdediging uh, ja, is, is toch de Achillesziel van dit, van dit team. Ja. En als je dan weet dat die onervarenheid parten speelt... hoe bereid je daar die spelers op voor? Die natuurlijk ook weten dat die hele druk vooral op hun schouders in die verdediging aan de linkerkant ligt. Ja, dat, dat is vooral uh, natuurlijk uh, voor de coaches, hè, die, uh, die uh, toch het vertrouwen heel duidelijk moeten geven aan die spelers. Hoe doe je dat? Ja, dat doe je door, door, door middel van uh, ja, individuele gesprekken, hè, maar ook op trainingen die die gasten positief benaderen. Kijk, ze kunnen voetballen, hè, dat is het pro probleem niet. Nee. Alleen op dat podium is het nieuw. En ja, hoe gaat zo'n speler, zoals bijvoorbeeld Willems, zich dadelijk, uh, ja, gaat hij zich manifesteren? Dat, dat wordt wel heel uh, erg ja, de vraag. Want dan moet je natuurlijk ook weer niet te veel doen, positief benaderen en schouderklopjes geven op een training op de dag van de wedstrijd, omdat hij dan denkt van nou nee. Ja, maar goed, <laughs> nu je, je moet wel met een goed gevoel dat veld ingaan en, en dat is wel heel belangrijk en dat is vooral iets wat de coach doet en dat kan je ook aan Van Marwijk wel overlaten. Als wij verder kijken, dan nog even los van zeg maar, de poppetjes. Uh, we hebben een systeem waarin we uh, vooral vanuit veiligheid spelen. Dat wordt op ons gooitje wel eens hier en daar verweten. Vind je dat toch op zo'n toernooi gezien een verstandige keuze? Of zeg je, zoals bijvoorbeeld Leo Ries ook zei, in dat blok van bijvoorbeeld De Jong en van Bommel. zou je ook een wat aanvallender ingestelde speler moeten durven? Nou, maken? Ik begrijp die keuze wel hoor. Voor dat verdedigende blok hè, op dat middenveld met, uh, met De Jong en van Bommel. Waarom? Omdat die al die, zeg maar, die vier spelers, de vier musketiers, die. Ja, die die veroorloven zich allemaal wat privileges als het gaat om, uh, om de omschakeling. En zij zijn alle vier niet spelers die, uh, die bij balverlies razendsnel schakelen. Dat heb je op zo'n groot toernooi eigenlijk wel nodig. En daarom is dat verdedigende blok wat mij betreft uh, wel te rechtvaardigen. Okay. En wat krijgt dat verdedigende blok allemaal op zich af aan Deense offensie? Bas Ticheler, je hebt de opstelling van Denemarken. Ja, even met uh, Morten Olsen ge Want want uh, ja, die spreekt natuurlijk <laughs> nog vloeiend Nederlands... Het is een mooie weerzien met, met al die Denen... die voor een belangrijk deel hun geld verdienen of verdienden in de eredivisie. Het is een soort reserveelftal van Oranje. Zo voelt het eigenlijk altijd als je tegen vrienden speelt. Uh, maar de opstelling, daar hadden we het over. Laat ik vooral bij de les blijven. Uh, de Denen spelen met een doelman die heet Andersen. Problemen met uh, Seurensen natuurlijk bekend. Problemen gekregen aan de rug in de oefencampagne. Kritiek wel op hem geweest ook. Maar uh, Andersen is nu de doelman... Een achterhoede met Jacobsen, Pierre, Agger en Paulsen. Centrale verdedigers van AS Roma en Liverpool, niet de minste. Palsen natuurlijk, die we kennen van AZ. Ze spelen met een, nou ja, laten we zeggen, drie middenveld. Waarbij uh, Kvist en dus toch gewoon Ziemling, die in de basis staat, de controlerende spelers zijn. Kvist van Stuttgart, ploeggenoot daar van Galit uh, Boularous. En daartussen staat dan Eriksen, over wie het een en ander te doen is geweest. Het, uh, Grote talent van Ajax, de golden boy, want dat vindt men ook in Denemarken wel. Maar ja, hij was toch wat moe en hij deed nog niet precies wat iedereen van hem verwachtte. En in de oefencampagne is er zoveel kritiek op geweest, van Morten Olsen ook. Dat er werd gezegd, hij moet toch nu echt zijn best gaan doen, want anders kan ik wel eens voor een ander kiezen. Ik begreep overigens van Deense collega's dat hij zei dat het vooral bedoeld om Erik ze wat wakker te schudden. Dat is dan gelukt wellicht, dat zullen we dan vanavond zien. Maar die staat maar aanvallende punt op dat middenveld en dan voorin... Is het ook een weerzie met oude bekenden, namelijk aan de buitenkanten de heren Rommedaal oud-PSV en Kroon Dely. Aan de linkerkant, die het Nederland toch bij Ajax niet kon slagen en eigenlijk bij RKC het allemaal nog moeilijk had. Maar via een prachtige omweg nu toch weer in het nationale elftal is uitgekomen. Speelt er weer in zijn eigen land bij Brunbu. dat is een prestatie op zich. En de spits is dan dat zag iedereen ook wel aankomen, grote, sterke... De kerel van Arsenal, schuilenstreep, want uitgeleend aan Sunderland. Die mag dan tegen Heidtel graag aan opboksen. En tegen Vlaar. Uh, in die zin kan je zeggen, is de keuze van Vlaar voor deze wedstrijd eigenlijk wel een plezier. Hè? Want dat zal Vlaar wel fijn vinden, denk ik. Uh, dat zijn de Denen. Vons Groenendijk, als je uh, nog even over die Eriksen, want daar wordt eigenlijk ook een beetje dubbel. En zijn ja, mensen zeggen: het is het grootste talent ter wereld ongeveer. En zijn mensen zeggen: ja, dat is wel zo. Maar en, nou, je merkt die discussie ook in Denemarken een beetje. Welk kamp zit jij, zeg maar? Eriksen. Ja, ik zit wel in het kamp uh, die, die absoluut denkt dat deze jongen een hele grote toekomst heeft. Maar ook hij staat voor het eerst op zijn grote toernooi. En uh, hij kan inderdaad soms wat flegmatiek ogen. Dat is ook het type speler, maar het is een, een geweldige speler met, met oog voor de ruimte en, en ook uh, ja, met scorend vermogen. Dus ik ben wel een Erikse fan. En als je dit Deense team, inderdaad, heel veel spelers weten wij dan toch altijd net iets meer van of zo dan van andere landen. Als je dit Deense team zo optelt, ze hebben toch wel een aardig elftal, hè? Ja, ja zeker als je die clubs hoort, hè, waar ze ook spelen. Ik ben, ik ben zelf wel heel erg gecharmeerd van die uh, Daniel Agger, hè, die ook bij, uh, bij Liverpool uh, speelt. Dat is een geweldige speler, die ook nog jong is. Hè, ook een, een, een echte, fysiek sterke, centrale verdediger. Waarvan ze ook verwachten dat hij die verdediging gaat leiden. Um, ja, wat minder is, hè, is toch natuurlijk die, uh, die zijkanten voorin. Uh, Kroondeli, ja, goed, uh, het verhaal net ver gehoord, uh, dat, dat klopt ook. Uh, niet geslaagd in, in Nederland. Wel weer uh, toch in dat dnc terecht terechtgekomen. En wat kan Rommedaal nog? Hè, ja. Want dat is de vraag. Nou, hè, die is al zo geroutineerd en zo ervaren. En volgens mij al toe aan zijn vierde of vijfde eindtoernooi. Nog 44 minuten uh, om naar zes uur toe te leven. We gaan even afronden in Zwitserland. Van den Berg, de ronde. Het is nu wel afgelopen en Fabian Cancellara heeft. Niet gewonnen. Nog één man kon hem eigenlijk verslaan. Want Leipheimer deed het als laatste helemaal niet goed. Maar Peter Sagan, wat een fenomeen is het toch. De Slovaak van 22, vijf ritszegers. Vorige week eh, of tien dagen geleden in de ronde van Californië. Daar was hij oppermachtig. En nu ook, want hij is vier seconden sneller dan Cancellara In diens eigen ronde van Zwitserland. Ook uitstekend het optreden van Tom Jelter, Slachter. Hij wordt negende. Ten Dam goed. Poels goed. Geesink oké. Okay, Mollewa aan Kruiswijk wat meer. En eigenlijk is alleen Leipheimer te noteren als verliezer van de dag. wat betreft de kanshebbers op de eindzege van de Ronde van Zwitserland. Want dit was pas de openingstijdrit. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012.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 You're an asset to the collective Cause you know you gotta get alive. Zo heerlijk met Get Alive. En dat hebben we. Overal in Nederland zindert het. Kroegen en pleinen zijn, zijn chockvol. Zo ook in Tilburg. Verslag even, Joris van de Kerkhof zat daar eerder vanmiddag voor een enorm televisiescherm op een plein. De sfeer was er goed, alleen waren ze niet zo blij met de gemeente. Pieter Vredeplein in Tilburg. Grote bioscoop, grote kerk aan de ene kant. Een stukje verderop het, uh, het stadhuis en dat tussendoor. Uh, nou ja, flats in ieder geval, maar nieuwbouw, uh, winkels en boven die winkels wonen uh, sinds kort ook heel veel mensen en allemaal oranje vlaggetjes. En een groot scherm van, wat was het? 4,5 bij 3 meter. Een heel groot scherm. Hoe duur is die? Al met al met podium en opbouw rond 45.000 euro. Wat kost het om hier een feest te kunnen uh, geven? Wat, wat, hoe, hoe duur is de vergunning? Een vergunning is ongeveer 3.000 euro. 2,5 en leesjes met uh, ook nog een keer een vergunning... voor het uh, mogen vertonen van uh, reclame bijvoorbeeld op het scherm. Uh, al met al kosten rond de 80.000 euro. Nou, hangen die vlaggetjes hier? Nou ja, als, als ik op de schouders zou gaan staan, zou ik de vlaggetjes aan kunnen raken. Maar ze hingen veel hoger. Wat is er gebeurd dat ze nu weer omlaag zijn gehaald? Ja, nou, uh, zoals je al zei, hebben we hier te maken met uh, heel veel partijen. Uh, winkeliers, bewoners, gemeenten. Uh, met name de bewoners hebben geklaagd toen wij op uh, om een meter of 11 hoogte een, een, een soort van tentconstructie bouwden met, met vlaggetjes. bleek dat er een paal iets uit het lood stond en dat uh, zou een gevaar opleveren. Vlaggetjes weg, vlaggetjes uh, naar beneden. Het scherm, uiteindelijk is er vergunning gekomen om dat scherm hier neer te zetten. Om hier een groot feest te houden, twee jaar geleden, één plein verderop, ongeveer 20.000 mensen uh, die naar het voetbal kwamen kijken. Uh, nu denken jullie van, nou mooi. Ruimte zat hier, gaan we ook doen. Maar waar gaat het mis? Het Blijkt een rustweekend te zijn in Tilburg. Omdat er vorige week een liedjesfestival heeft plaatsgevonden aan de andere kant van de stad. En eh, dat houdt in dat er een week later dus eigenlijk geen evenement plaats zou mogen vinden in de stad Tilburg. En de consequentie is dat u rond de wedstrijd eh, niet mag drinken. Althans niet mag schenken. Ja, we hebben nu een... een, een een aangepaste of een evenementenvergunning voor heel veel geld gekregen... die eh, voorziet in, in twee uur voor de wedstrijd op zaterdag... en een half uur na de wedstrijd waarin we mogen eh, geluid produceren en bier tappen. En die types van de plein verderop, die niet zo'n scherm hebben... die niet die investering hebben gedaan, maar kleine schermpjes in hun café hebben hangen, die mogen... Die hebben geen geluidsbeperking om, uh, rondom de wedstrijd. Uh, mogen gewoon een normale terrasvergunning exploiteren. Terwijl wij met een, uh, ja, diezelfde dure vergunning eigenlijk minder mogen... dan wat wij onze reguliere terrasvergunning mogen. Lopen naar uw Jack's Cuisine, restaurant, café... kunt er ook gokken, geloof ik, hè? Dat is de casino, dat is de buurman. Dat is dezelfde oh, firma, maar uh, ja, we hebben hier een, een horeca-afdeling en een uh, casino in het water. Als we hier nou tijdens de wedstrijd uh, zouden gaan zitten... Nou, is daar een klein schermpje? Wat zal het zijn? Nou, nog geen meter bij, uh, bij 70 centimeter. Hier kun je gewoon doordrinken en kijken en errie maken. Hier mogen we in principe eigenlijk binnen onze vergunning, onze normale exploitatievergunning, alles doen wat we willen. Nou, hopen maar dat het voetbal dan wel leuk wordt. Nou ja, dat hopen we natuurlijk allemaal. Dat het resultaat uh, van het Nederland Nederlands zelfstand natuurlijk wel positief is. En dan uh, hopen we ook dat, uh, dat we de tweede ronde gaan halen. Dan hebben we natuurlijk... Ook met buiten hebben we dan wat meer kans om onze investeringen terug te gaan verdienen. Het optimisme van een ondernemer in Tilburg. Een gesprek van Joris van der Kerkhoff in Tilburg. Hij is inmiddels onderweg naar Den Haag om daar de stemming te peilen. Dat later. En wij gaan eens even kijken in Garkov. De Oranje Mars, u hoorde daarover. Vijf kilometer moesten de duizenden Nederlanders lopen. Van het Vrijheidsplein in de stad naar het Metallisch Stadion. In een buitenwijk daar dus van Garkov. Laat de supporters druppelen naar onze berichten. Een beetje zo het stadion binnen. Verslaggever Tim de Wit. Jij, jij staat daar aan die rand van het stadion. Eerst maar eens even over die Mars en over het aantal Nederlanders. Want daar horen we allerlei verschillende verhalen. Hoe zag die mars eruit? Hoeveel zijn het er ongeveer? Ja, die mars is toch wel een bijzonder gezicht hoor. Het was echt een heel lang, echt een gigantisch lint oranje door de stad heen. Ze kwamen dus inderdaad vanaf de fanzone in het centrum van de stad naar het stadion toe. Ja, wat wij begrepen hebben is van de politie in ieder geval, ik gauw dat er 10.000 Nederlanders zouden zijn. Nou, ik denk dat het merendeel ook wel met die mars heeft meegelopen. En ja, wat ik wel bijzonder vond is dat uh, veel Oekraïners, die, die wisten die natuurlijk die niet wat ze zagen. Die wilden met die oranje mensen op de foto, die probeerden een. ...voor zo goed dat het ging een praatje met ze aan te knopen. Dus ja, ik vond dat een heel bijzonder gezicht, uh, die Oranje Mars vanmiddag. En uh, als wij hier de beelden een beetje van het stadion aan de binnenkant bekijken... ...dan zien we nog wel heel wat mensen die naar binnen moeten. Staan die allemaal buiten? Wordt het helemaal mutje vol? Nou, ik moet zeggen, er staan, ik sta nu bij uh, een grote ingang... ...maar er staan hier ook geen rijen. Ik, uh, ik denk wel dat er nog, als ik zo een schatting moet maken... ...een aantal duizend mensen zo om het stadion heen zijn. En die, ja, die, inderdaad, die druppelen nu zo richting hun plaats... Maar... Maar ja, ik, kan, ik ben nog niet binnen geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar als het er inderdaad niet helemaal vol uitziet... dan vraag ik me wel af of het helemaal uitverkocht is vanavond. Dat gaan we zo zien. Uh, zegt Tim, uh, je sprak over die Mars van de Oranje-fans. Zijn die onderweg ook nog veel Denen tegengekomen? Ja, die zijn, nou ja, die zijn wel echt zwaar in de minderheid, hoor, die Denen. En ik moet zeggen, wat ik wel leuk vind om te zien... is dat het heel gemoedelijk is. Uh, beide supportersgroepen liggen elkaar gewoon goed. Je ziet dat heel veel Denen en Nederlanders samen ook opliepen... Uh, we hebben samen bier gedronken, gelachen en zo. Dus nee, wat dat er gaat uh, zijn de verhoudingen heel goed. Maar ja, wat ik officieel uh, begrepen heb zijn er 1700 kaarten aan Denen verkocht. Dus nee, die zijn echt zwaar in de minderheid. Dus ja, als het om de supportersaantallen gaat vanavond... dan heeft Nederland in ieder geval dit gewonnen. Nou, die voorsprong hebben we in ieder geval. Verslaggever Tim de Wit. Mag jij straks ook naar binnen of blijven buiten? <laughs> ik heb een kaartje, dus uh, nou ja, ik ga nu naar binnen, denk ik. Daar gaat het om. Dankjewel, Tim de Wit in Garkov. En uh, wij gaan weer eens even terug naar de Hilversumse Studios... want hier is het allemaal sport en nieuws. Het wordt allemaal maar over u uitgestort. En wij vragen ons natuurlijk dagelijks af wat u daar nou eigenlijk van vindt. Misschien wel te veel sport of soms misschien wel te weinig ministers... die wel of niet naar Garkov moeten afreizen. U moet van Marwijk nog aan de, wat aan de opstelling doen. Kortom, uh, u mag er van alles over vinden. En ook vandaag waren er weer een hoop mensen die een hoop op hun hart hadden. En we hebben daar een kleine compilatie van gemaakt. Dit is het resultaat van vandaag. In gesprek met Van het Hek. Klaaglijn, Van het Hek. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Jan Taxen, of zo. Goedemiddag. Meneer Van het Hek, ik wilde eigenlijk een beklacht doen... over het tenue van Wesley Snijder tijdens de trainingen. Want, vertel eens even. Iedereen heeft zijn shirt aan met korte mouwen... en Snijder heeft in verband met zijn tatoeages... Stukken eraf geknipt, dus de bovenkant is helemaal bloot. Ja. Nou, dat vind ik wel zo narcistisch. Goedemiddag, ik laat Ik wil iets zeggen. Ja. Dat ik die oranje, spelerlijke, <laughs> arrogante kwasten vind. Vindt u ze arrogante kwasten? Waarom ja, eigenlijk? Die moet u eens wat meer aan de, aan de armen geven. In plaats van met alle gekleurde schoentjes rond te hobbelen ja ik wou even klagen over uh, de handbalvrouwen ja want nou ik vind dat, dat, dat ik vind het schandalig dat de, hand, dat de Europese kampioenschappen handbal uh, niet doorgaan in Nederland ja dat is heel heel sneu, een beetje onhandig geregeld van die bond hè of niet ja ik vind, vind het heel onhandig. Ja, heel onhandig en ik vind het topsport ja. Ja. Bijvoorbeeld, uh, we spelen vanavond tegen Denemarken. Hè? Ja. En in Denemarken weten ze wat handbal is. Ja, die hoor. hebben het toen ook overgenomen meteen. Hè? Die oh. oparmen dat graag. WK, EK gaat allemaal naar Denemarken. Maar we zullen de handbalbond er nog eens één keer op aanspreken. Want ja. het, uh, het is niet goed, nee. goedendag Hallo. Ik had, je mee. Ja. Ik had ook nog wat te klaren Nou, vertel eens even. Tot weer. Ja. Hou eens op met dat weer. Tom van het Hek, de Klaaglijn. Goedemiddag. Goedemiddag, Tom van het Hek, met Daniel Lens Ten eerste vind ik het heel mooi om met u te kunnen spreken. Nou, ook mooi. Hartstikke wederzijds natuurlijk, hè? Ik heb twee klachten. Ja, twee zelfs. Begin eens met één. Nou, de eerste is, ik bouw er een beetje van dat jullie niet langs de lijntune hebben genomen, want die vond ik een stuk mooier. Ja, daar, daar kunnen we het wel over hebben, hoor. Daar hebben we hier intern ook wel eens ooit een en ander gesprek over gehad. Dus ik ben blij. Wij schrijven u even op de lijst van fans van de langs de lijntune. En de tweede klacht? De tweede klacht was dat ik het een beetje jam vond dat jullie gisteren niet het wielrennen versloegen. Dat we gisteren wat? Het wielrennen niet uh, verslag gaat van het wielrennen. En van welke rit? De Doviné bedoel je Ja, de Doviné. Ja, nou ja, dat is toch, we hebben zoveel op het moment. Maar wees gerust, bij de Tour halen we dat allemaal weer in. En we krijgen het Nationaal Kampioenschap nog. Maar ik snap het wel een beetje. We volgen de Doviné wel. En uh, we zullen er iets meer aandacht aan besteden. Oké, okay, heel erg bedankt. En ja. het derde punt is trouwens dat ik het een fantastisch programma vind. En het heel leuk vind dat jullie de hele tijd maar sport blijven uitvinden. Ja, nou als we dat wielrennen er dan nog bij doen, wordt het nog leuker, hè? Dan uh, zet ik nu de radio weer aan. Heel erg bedankt. Heel goed, oké. Okay. Hoi, hoi. En ik kan u melden, luisteraar Tom van het Lek blijft onverstoorbaar lachen. Dit wordt helemaal, deze klachtenlijn van Radio 1 Sportsromer. Het is bijna half zes, de hoofdpunten van het nieuws slaan we even over. Maar wees ook gerust, een uitgebreide bulletin krijgt over een kwartier. Want halen we naar voren vanwege die wedstrijd om zes uur. MUZIEK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 In and out In, in the morning sun, Will and the people. Ja, het is nog een klein half uurtje en dan gaat het allemaal beginnen in Of In Nederland zijn ook allerlei toernooien, soms worden ze naar voren gehaald. En bijvoorbeeld op Sportpark Eskamp in Den Haag is de hele dag een voetbaltoernooi gaande. Joris van den Kerkenhof, net nog in Tilburg, heeft heel hard gereden, merken we. Hij is inmiddels al in Den Haag bij de spelers die zelf uitgevoetbald zijn. Joris, is dat zo'n toernooi en nu met z'n allen naar die wedstrijd gaan kijken? Dat was wel het idee, maar de organisatoren zeiden net al van, goh, we hadden eigenlijk later moeten beginnen, want heel veel mensen zijn nu al weer naar huis gegaan, of zoals een van de die jongetjes, hier zei het, is een toernooi voor, voor jong tot oud. 21 teams hier uit Den Haag. Um, die zeiden van ja, ik moet bij ons in het hofje gaan kijken. Uh, dus het, er staat hier wel een tent, er is hier een groot scherm. De finale wordt nog gespeeld uh, van, de, van de senioren, van de veteranen. Heel veel buiken en ook nog een voetbal. Ja, en er wordt nu gescoord. Kijk! Nou, wat nauwelijks gejuicht. <laughs> je Als ze dat doen straks bij het Nederlands al. Dat zou wel heel hooghartig zijn als ze even hun, hun, hun, hun armpjes omhoog doen. Uh, ze gaan hier wel met de mensen die er dan zijn. Dat zullen er misschien 50, 60 zijn. Misschien komen we dan ook terug naar, naar, naar, naar Nederland-Denemarken kijken. Maar daarna gaan ze ook nog kijken naar, naar Marokko-Ivoorkust. Uh, dat is in de voorronde voor het, voor het WK. En naast mij staat een meneer uit, uit Marokko. Welke wedstrijd vindt u belangrijkste vanavond? Nederland-Denemarken. Belangrijker dan Marokko? Jawel, maar nu, op dit moment, Nederland-Denemarken. Uh, en als het acht uur is, dan bereidt u zich voor op de ja, wedstrijden wedstrijd van dan Marokko? Wedstrijd voor Marokko, ja. Ja. Ja, ja. U weet de uitslag al hè? en u weet ook wie er gaat scoren. Ja, nu, ja, zei, twee assisten van Afelay en een, een voor zichzelf uh, gaat scoren. Ja. En uh, Afelay, uh, is die zo goed dan? Nou, het uh, was een techniek in dienen. Is hij is hartstikke goed, natuurlijk. Je hebt gezien de wedstrijd van uh, vorige keer tegen uh, Slowakije, Ja, jij hebt hem ook zelf gezien. Dus ik, uh, en jij hebt ook zelf antwoord, denk ik, als ik. U komt uit hetzelfde dorp, hè? Ja. Den Haag? Den Haag. Maar hij komt niet uit Den Haag, hij komt uit Utrecht. Ja, maar ik bedoel, uit uh, Marokko, dan komen wij uit uh, hetzelfde dorp, ja. En kennen jullie elkaar daarvan ook, dat jullie elkaar in de zomer er nee, wel eens zien? Nee, ik ben uh, iets ouder dan hem. Dus, uh, ja, dat is zeker, dat is helder. Ja, ik ben ouder dan hem en hij is nog jong. Dus uh, maar persoonlijk uh, kennen wij elkaar niet. En leeft het dorp daar van. dan mee? Ja, zeker. Ja. Hij is populair daar? Natuurlijk, hij is populair. Hij is populair overal natuurlijk, niet alleen maar in Marokko. Ja, hier in Nederland ook, uh, Spanje ook. Ja. Uh, ik wil niet veel zeggen hoor, maar ze, ze doen heel erg hun best, die mannen die hier aan het voetballen zijn. Maar uh, dat wordt straks vast mooie voetbal. Ik hoop het. Ik hoop het. En uh, echt een uh, voetbal, wil ik gewoon zien. Een mooie voetbal. Welke club zijn dit? Maar, uh, ik zou echt niet weten. Ik <laughs> is ook helemaal niet van belang. Ja. Ik weet allemaal niet wie zijn ze. Maar, uh, maar het wat, was wel een gezellige. Dat ik weet dan. wat want ik weet dat toernooi georganiseerd door Ace Sportclub Eestel. En voor de rust weet ik niet. Nou, we gaan eens dus even hier, uh, een prettige dag vandaag, uh, de tent inlopen en in die tent staat dus uh, dat uh, enorme scherm. En klinkt het, uh, Deense supporters nu op televisie, en klinkt het uh, uh, betrekkelijk hol, want er zitten niet zoveel mensen. Er staan wel een hoop tafels en er is veel gegeten. Heel veel mayonaise en tomaten, ketchup, klodders. Joers uh. van de dagen in Den Haag. Het belangrijkste sportmoment, natuurlijk over 23 minuten... geeft ons even de gelegenheid voor een ander sportoverzicht... want er was al een finale in een andere sport. Maria Sharapova heeft het tennistoernooi van Roland Garros op haar naam geschreven. Ze won de finale van Sarah Erani. Marcel Mesker over de overwinning van de Russische tennister. We hebben een nieuwe diva in het vrouwentennis. Een nieuwe nummer 1. En dat is Maria Sharapova. Met haar winst vanmiddag op Roland Garros... tegen de kleine Italiaanse Sara Arani. complementeerde ze haar carrière Grand Slam. Dat betekent dat ze alle vier de Grand Slam toernooien... nu één keer heeft gewonnen. Ze won van Arani met 6-3 en 6-2. Het was een dik verdiende overwinning. Ze was veel en veel beter. Ze liep in de eerste set al uit naar een 4-0 voorsprong... En daarna heeft ze eigenlijk niet meer achterom gekeken. Maria Sharapova komt dus in de geschiedenisboeken met haar carrière Grand Slam. Net zoals Chris Evert, Martina Navratilova, Serena Williams en natuurlijk Steffi Graaf. De laatste speelster die een echt Grand Slam, dat wil zeggen alle Grand Slam toernooien winnen in één jaar, boekte. Dat was in 1988. Sharapova won dus vandaag van Sarah en Rani met 6-3 en 6-2. Een mooie finale, misschien niet spannend. Maar wie weet komt dat morgen nog. Want dan staan de mannen op het programma. Novak Djokovic tegen Rafael Nadal. En dan gaan we fietsen. U komt eerder al horen. De Ronde van Zwitserland is vandaag dus begonnen met een tijdrit over ruim 7 kilometer. En Joris van den Berg die het hele middag volgde. Joris, wie heeft de eerste slag geslagen? Je zou verwachten Fabian Cancellara. Het is een Zwitser, een tijdrijder. Hij won vorig jaar de proloog in Lugano. Het was dezelfde proloog toen. En hij was drie jaar geleden, was enigszins verrassend toen... winnaar van de Ronde van Zwitserland. Cancellara zette met 9,47 laat in de tijdrit de beste tijd neer. Maar toen dook het... Slovaakse fenomeen Peter Sagan met 9.43 daar nog onder. Onlangs won hij nog vijf ritten in de ronde van Californië. En kennelijk heeft hij zijn goede benen mee teruggenomen naar West-Europa. Ook goed, de jonge Nederlander Tom met Slachter. Met 10.03 werd hij enigszins verrassend negende. En voor de rest zaten de favorieten voor de eindzegen een beetje bij elkaar. Kruiswijk oké. Okay. Geesink ietsjes beter, een Wout Poels was van de Nederlandse favorieten met 10 0 Dan nog de beste Valverde zat er niet ver achter, Frank Schleck ook niet. En eigenlijk stelde alleen Levi Leipheimer enigszins teleur met 10-24. Hij was vorig jaar winnaar van de Ronde van Zwitserland. Verderop werd er gekoerst in Frankrijk in Le Critérium du Dauphiné. Een zware bergetappen vandaag, met onder meer de jou-plan in de finale en dan een afdaling. En daar mocht weer eens een aanvaller winnen van de Spaanse Movistar moviestar-ploeg Die is daar een beetje in gespecialiseerd in het succesvol afronden van aanvallen. Het ging nu om een jonge Colombiaan, Nairo Quintana. Hij wist zijn voorsprong in stand te houden. Daarachter nog even bergaf een aanval van Cadel Evans. Maar klassementsleider Bradley Wiggins lag daarvan niet wakker en hij finishte keurig in het groepje met zijn naaste belagers. En hij be wist zijn gele truit te behouden. Jammer was het wel om te zien dat Wilco Kelderman, die het zo goed deed in de lange tijdrit de afgelopen week, over 53 kilometer werd hij toen vierde, de rest een beetje moest laten gaan bergop, maar dat is geen schande als je neoprof bent. Kelderman kwam uiteindelijk op een dikke twee minuten over de streep als zestiende en zakte, maar dat is nog steeds heel netjes hoor, naar de achtste plaats in het algemeen klassement. Van de Ronde van Zwitserland morgen verder. Atletiek Daphne Schippers heeft zich op de 100 meter eh, gekwalificeerd... voor de Europese kampioenschappen. De Nederlandse atleten deed dat bij de wedstrijden... om de Gouden Spike in Leiden. Met 11 seconden en 36 honderdste bleef Schippers net onder de ijs van 11,37. Eerder plaatste ze zich al voor de meerkamp en de 200 meter. Schippers richt zich op de EK vooral op de sprintnummers... en niet per se alleen op de 100 meter. Natuurlijk is het leuk dat je hem loopt, maar het is niet het belangrijkste doel voor nu. Uh, zoals de planning nu eruit ziet, uh, ga ik voor de 200 meter en voor de estafetten. Uh, dus in principe gebruik ik hem niet, maar het is altijd leuk om hem te lopen. De EK-atletiek vindt eind juni plaats in Helsinki. Voor de oudere luisteraars, volstrekt overbodig. Maar voor de jongeren vertel ik het nog even wie het waren natuurlijk. Hè? Marvin Gay en die andere, ja, die mag je, hoef je niet te weten. Tammy Tarrell met Can I Get A Witness. Blijf je nou zitten, Tom van ja. Dijk, dank je wel. <laughs> waar gaat het om? Het EK voetbal, dat begint eindelijk ook voor Oranje. We gaan zo direct naar het stadion in Garkov... waar Jack van Gelder en Bas Tegeler klaar klaarzitten. En dat is natuurlijk de reden dat u denkt van... Is het al zes uur? Nee hoor, u heeft nog even. Maar we hebben het nieuws en het weer uiteraard naar voren gehaald. En de boodschap ook.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 geen bal meer in, hij gooit de hele boel op slot En met Ib langs de lijn loopt de aanval als een trein We winnen keihard elke pot Dit worden die fans en niet alleen tegen Spanje All dressed in die shit, we komen black en oranje Wie maakt zich druk om de pool? Gaat, wij maken de rules We spelen technisch overzichtelijk, beheersen ja,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 Vogeltjes van C1000. Heb jij nog van die geluksvogels? Voor mij ook. hit. Nu een gratis geluksvogeltje bij iedere 15 euro aan boodschappen. Slim bezig, C1000. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportzomer. Tim Moverdiek en Tom van Heck. Nog een minuut of twaalf. Jack van Gelder en zitten al klaar in Garkov. Uh, maar ja, in afwachting van de volksliederen eerst. Hè? We gaan er zo naartoe, maar nu eerst het vervroegde nieuws met Jeroen Chapkema. De Europese ministers van Financiën praten op dit moment over financiële steun aan de Spaanse banken. Volgens het Internationaal Monetair Fonds hebben die minimaal 40 miljard euro nodig om overeind te blijven. Verwacht wordt dat Spanje dit weekend aanklopt voor financiële steun aan haar banken. De Eurolanden zouden daar maximaal 100 miljard euro voor beschikbaar willen stellen. Spanje zegt de uitkomst van twee accountantsonderzoeken af te wachten, voordat het land om hulp vraagt. De resultaten daarvan worden pas 21 juni verwacht.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 Rusland ziet meer in een internationale conferentie over Syrië. Maar daar zijn de Amerikanen tegen, omdat ook Iran zou meedoen aan zo'n conferentie. De partij van Herob Brinkman en Trots op Nederland gaan fuseren. Brinkman wordt lijsttrekker van de nieuwe rechtse partij. Het partijcongres van Trots op Nederland heeft een overgrote meerderheid ingestemd met de fusie. De nieuwe partij is tegen te veel macht van Europa... voor extra bezuinigingen op het ambtenarenapparaat... en voor extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ook wil de partij de positie van ZZP'ers versterken, zo laat Brinkman weten. De naam van de nieuwe partij wordt later bekend. Brinkman zit sinds zijn vertrek bij de PVV als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Aan de verkiezingen wilde hij meedoen onder de naam onafhankelijke burgerpartij. Oprichter Rita Verdonk van Trots op Nederland heeft vandaag officieel afscheid genomen van de partij die ze in 2008 heeft opgericht. Dat was het nieuws. En dan nu het weer. Of hoe? Ja, we hebben nog een paar buien, maar de neerslagkans neemt af. Net als de wind. Het wordt allemaal een stuk rustiger. En dan gaan uiteindelijk de temperaturen vannacht omlaag naar een graad of 10. En maar goed, voorlopig zitten we nog met temperatuur van zo'n 13 tot 16 graden. Dan morgen. Iets beter weer, denk ik, dan vandaag. Althans, als beter betekent wat meer zon en wat minder buien. De temperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden. En de wind stelt niet zo heel veel voor, waait matig uit een richting tussen west en zuidwest. Het is even een rustig intermezzo. Morgen later op de dag van het zuiden uit weer toenemende kans op buien. En maandag is sowieso weer een buiig verhaal. Flink wat neerslag kan vallen, Het wordt 19 graden en dan is er ook kans op onweer. Ook dinsdag is het nog vrij nat. Dan is het 16 graden. Daarna wordt het langzaam droger. Maar pas tegen het eind van de week gaat het kwik weer omhoog. AB verkeersinformatie. Files staan er bij Amsterdam op de A1 naar Amersfoort tussen diemen Noord en Muiden 5 kilometer. Het is daar extra druk vanwege de werkzaamheden op de A10 West. Er wordt ook gewerkt op de A15 dit weekend. En dat is te merken. Richting Nijmegen staat bij Tiel 2 kilometer, omdat verderop de snelweg dicht is. Ook werkzaamheden bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda tussen Koppen Ridderkerk en de van Brinoordbrug 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We hebben er lang op gewacht, dus ik stel voor Ton, we gaan snel naar ja. Kharkov. In het stadion daar zitten Jack van Gelder en Bas Tegeler. Heren, goedemiddag. Goedenavond, Goedenavond. middag. een uh, uurtje verder in Kharkiv, waar het uh, toernooi, het Europese kampioenschap van 2012, dan ook voor Nederland op het punt staat te beginnen in dit uh, groepsduel met Denemarken. En zo is het toch weer een beetje het gevoel alsof we twee jaar teruggaan in de tijd. Want uh, op 14 juni van 2010 stonden deze twee ploegen ook tegenover elkaar op hun eerste duel voor het wereldkampioenschap. Toen in Soccer City in Johannesburg. Vandaag dus het metalist stadion in het oosten van de Oekraïne. Het uh, stadion dat uh, nog niet helemaal vol zit. Wel veel oranje van de mensen die er zitten. Er zijn nog mensen die naar binnen druppelen. Maar wat ook al vanmiddag bleek in de stad is dat er... Uh, Echt nog kaartjes in omloop zijn. Ik had er bewijzen van spreken voor de hoofdtribune voor een paar tientjes nog drie kunnen kopen. Dus ik mag hopen dat het uitverkocht is, want dat zou wel heel sneu zijn. Al was het maar voor die mensen die al maanden geleden voor 6, 7, 800 euro de kaartjes hebben gekocht. Ja, voorlopig vragen we ons eigenlijk met elkaar af waarom een kampioenschap bijvoorbeeld in Oekraïne moet plaatsvinden. De bureaucratie viert hier nog steeds hoogtij. Het gras is niet van die naart dat je zegt, dat is helemaal optimaal. Als je dat vergelijkt met de vele velden zoals de Champions League wedstrijden plaatsvinden, dan is dit gewoon absoluut niet goed. Dan is er gewoon sprake van te hoog en te droog gras, waardoor de bal zal stropen en niet optimaal is. Maar ook inderdaad het feit dat bij een allereerste wedstrijd in Gark, ...waar slechts drie wedstrijden worden gespeeld. Overigens alle drie van het Nederlands elftal. De tribunes is niet voor 100% vol zijn. Dat is een slecht teken. Dan heeft men het verkeerd gedaan. Dat betekent het met name ook voor de plaatselijke bevolking... ...voor wie het een uh, heerlijkheid moet zijn... ...om de nummer twee van de wereld en een van de nummer... Uh, ...ja, zeg maar een uh, ploeg van de, uit de top tien te zien. En later ook nog twee andere grote ploegen... ...Duitsland en Portugal. Dat je dan klaarblijkelijk niet voor heel weinig geld... ...de bovenste plaatsen vult... ...waardoor het in ieder geval vol is... ...en de jeugd kennis laat maken met uh, het voetbal op het hoogste niveau. Opvallend overigens. Stadion neergezet door een meneer die vrij veel geld heeft vergaard in vrij veel en vrij korte tijd. Hij heeft voor 250 miljoen geïnvesteerd in een stadion, in een vliegveld, in de infrastructuur, naar het vliegveld toe en een groot hotel. En de man was begin van de jaren 90 politieagent. Wat dat betreft zou ik zeggen, daar had misschien naar gekeken kunnen worden door Dik Schering gaande tijd. Ja, of ze hebben hier een hele andere invulling van bonnenquotum. Dat, ik dat zou ook misschien dat of ze daar eens naar moeten kijken. Goed, uh, Maat ziet er dus wel, in ieder geval die delen van de stad uh, piekfijn uit. Overigens is Garkik bepaald geen hele leuke stad. Ja, sorry, Garkof. Ik heb met te veel uh, Russen gesproken de afgelopen dagen. Nee, Garkov, het is een hele mooie stad. Met uh, mooie grote pleinen, met een uh, prachtig historisch centrum, grote parken. Dus het is uh, zeer plezier om daar zeker met het weer doorheen te lopen. Zonnig geweest vandaag, warm. Uh, het voelt ook, vind ik, in het stadion nu wel wat klam en wat benauwd. Ja, vochtigheidsgraad is vrij hoog. Ja. Overigens is het uh, nu wat het, uh, wat het klimaat betreft uh, wel lekker voetballen. Het zal inderdaad warm zijn. Maar het is dan een temperatuur waar je lekker bij gaat transpireren, zeg maar. Dus dat vind je als speler helemaal niet vervelend. De zon is uit het stadion. Weliswaar nog op een bepaald gedeelte van uh, het publiek. Maar uh, voor op het veld. Wat dat betreft geen probleem. Misschien moeten we ons eventjes uh, naar de opstelling uh, begeven. Daar waar het Nederlands Elftal speelt in een opstelling die naarmate de week voort. ...en de ernst van de blessure van Matthijs steeds meer gestalte kreeg. De opstelling met Stekenburg van de wiel, Heidika, Vlaar dan centraal achterin en Willems, Pietro Willems... Naar de jongen van Bommel daarvoor en daar weer voor Robben, Snijder, Avelay. En in de punt van de aanval van Persie. Dat is voor Van Marwijk eigenlijk geen discussie geweest. Alhoewel Bas, ik denk dat hij enigszins heeft getwijfeld over. Kan je Vlaar en Willems met niet al te veel ervaring op dit niveau naast elkaar zetten in een cruciale openingswedstrijd? Ja, dat is dezelfde overweging die wij natuurlijk allemaal gemaakt hebben. Negen van Interlands hebben de heren samen gespeeld. Vlaar is 18 jaar jong. De jongste speler op dit toernooi. En gaat dus vanavond als een derde wedstrijd in het Nederlands Elftal beginnen en dan hier. Ja, dat is nogal wat. Overigens kijken naar Caps, en ervaring en leeftijd. Dan zie je wel dat het Nederlands Elftal, ondanks dus de aanwezigheid van die twee, wel wat ervarender is dan de tegenstander. Gemiddeld speelden de Nederlanders 50 Interlands en die van Denemarken 27. En u hoort het al op de achtergrond, de volksliederen komen eraan van Nederland en natuurlijk ook van Denemarken. de kindjes die bij de spelers moeten staan... ...en nu voorstellen aan de, de scheidsrechter. De man die we kennen, Damir Skomina... ...kennen we onder meer van die merkwaardige wedstrijd... Uh, ...Nederland-Japan in Enschede. Ik vergeet die wedstrijd nooit vanwege twee dingen. De eerste verschrikkelijke overtreding van Nigel de Jong... ...die daarvoor niet bestraft werd... ...en later een reprimande kreeg van de bondscoach. En het feit dat het in het hele stadion droog was... ...het regende wel... Maar wij daar net onder het enige plekje ja, dat zaten was toen, ja. met het gaatje in het dak. Waardoor we met een, <laughs> een theedoek op het hoofd die wedstrijd hebben gezien. Uh, in ieder geval is Comina een scheidsrechter die het uh, beter moet doen. Dan de scheidsrechter in de openingswedstrijd. De Spanjaard die wat mij betreft gewoon in de zak terug kan richting Madrid. De man die uh, de openingswedstrijd sloot tussen Polen en Griekenland. Stel dat al uh, twee jaar geleden was dit natuurlijk uh, de eerste wedstrijd van het WK. Tenminste voor Nederland en Denemarken. Ook toen tegen elkaar van de 22 die toen in het veld stonden zijn er vanavond 13 bij. En dat zijn er dan bij Nederland 7 uh, en bij de tegenstander 6. Bij Oranje nu dus Vlaar, Nieuw en Willems. Dat is natuurlijk voor een deel noodgedwongen. En ook Nieuw in het elftal in vergelijking met die wedstrijd zijn Lobben. Gek genoeg, want die was toen natuurlijk nog geblesseerd. Dat speelde Van de Vaart. En Afelay die Kuit wel echt uit de basis gespeeld heeft. En dat dan vanavond graag zou willen laten zien. Aan de linkerkant van, nou, laat ik dat voor het gemak maar zeggen, vier man voorhoede van het Nederlands elftal. Met het ene valt op dat ze vooral op het middenveld hebben vernieuwd. En ook wel voorin wat, maar dat de achterste vier... Wat we bijvoorbeeld Simon Paulsen van AZ herkennen en Akker en Pierre toch ook niet de minste. Van Liverpool en AS Roma, dat zijn nog altijd dezelfde namen. Nou goed, Rommedal daar hebben we het een en ander over gezegd. 116 Interlands achter zijn naam, dit wordt de 117e. Hij is uh, 33 jaar oud. Maar als hij nog altijd zo snel is, dan uh, gaat Willems, de jonge Jetro Willems, dat vanavond nog wel voelen. Deze Dennis Rommedal, oud PSV onder andere. Tegenwoordig speelt hij bij Bruntbu. Het uh, gaat zo aanstonds beginnen, het moment waar we eigenlijk nu toch al...